Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Israëlische aanvallen verspreid over Gaza zijn zeker twintig mensen omgekomen. Eén aanval trof een tentenkamp voor dakloze Palestijnen genaamd Mawazi. Die plek is door Israël zelf aangewezen als humanitaire zone... Bij de aanval vielen acht doden. Ook andere luchtaanvallen raakten Mavazi. Israël heeft een van de aanvallen bevestigd en zegt dat een Hamas-strijder het doelwit was. Steeds meer organisaties en onderzoekers zien de aanvallen van Israël in Gaza als genocide. Waterschappen hebben hun handen vol aan de bever. En er ontstaan vooral problemen bij dijken waar de bevers bij hoogwatergaten ingraven. Ook in Gelderland, bij Tiel, is er beveroverlast. Daar hebben ze er iets op gevonden, een soort ontmoedigingsbeleid. Hier hebben we de wilgen gesnoeid, zodat het een open vlakte wordt. Waardoor de bever eigenlijk niet meer zo op zijn plek voelt hier. Uh, niet meer rustig aan een gat kan graven. Um, en dat doen we eigenlijk op meer gebieden. Ja, je bent er eigenlijk een beetje aan het wegpesten. Ja, ja, wegpesten is het goede woord, ja. ja de Bever zorgt in Limburg voor de meeste problemen. Mensen van het waterschap daar waren er vorig jaar opgeteld 9000 uur mee bezig. En Denzel Washington mag zich binnenkort mogelijk predikant noemen. Gisteren kreeg hij een certificaat tijdens een speciale ceremonie in New York. This time, this is de minister's license presented to Denzel Hayes Washington Jr. Come on, let's give him a hand, thanks. Ja, tijdens de ceremonie werd Denzel Washington ook gedoopt. De acteur, bekend van films als Training Day en The Equalizer... vertelde vorige maand over zijn geloof in een interview met Esquire. Daarin zegt hij dat er in Hollywood weinig over het geloof gesproken wordt. Dat het ook niet sexy is, maar dat hij vastbesloten is... om zijn ervaringen met iedereen te delen. Het weer, best tot zon, langs de kust een stevige wind. We trekken ook wolken over en soms valt er een bui bij maximaal 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het is uh, even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En welkom vanaf een uh, gezellige studio aan de Tolweg 10A. Ja, we zijn er met Zandvoort voor jou. Heel veel uh, mensen uh, tegenover mij, mensen. Hallo, oh. goedemiddag mensen. Hallo, ja, Hallo, goedemiddag. Uh, welkom allemaal uh, in de studio. Ja, Zandvoort voor jou. We zijn er weer, Fred. Ja. Jazeker, en dat betekent ook een helpen uh, Nederlandse uh, artiesten... Uh, die vanmiddag langs gaan komen. Ja, waaronder Emiel natuurlijk. En Gillian. En natuurlijk hebben we Devin hier in de studio. Ja, Devin oh. presenteert lekker mee. Devin, goedemiddag. Wat Hallo, goedemiddag. Wat, goedemiddag. wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, zeker. Leuk dat jij er weer bent. Dus een beetje vaste gast hè, van Zandvoort voor jou uh, inmiddels. Ja, tof. Ja, tof. Mooi.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 Hey, kerst, kerst, pak. Ja, ik denk, laat ik nou ook eens een keertje mee doen in de, de kerstfeer. Ja. ja, en er zijn er een open uh, mutsen vandaag in de studio. Nou, dus, uh, uh, ja, ja uh, ik wou er wat op zeggen, maar laat maar. Ja, nee, dat was, dat ik, was, ik, ik hoop dat je dat ding <laughs> bedoelt op mijn hoofd. Ja, ja, ja, dat, uh, ja. dat ding bedoelde ik, ja. Zeker. Nou ja, we gaan er een uh, gezellige show van maken tussen twee en zeven uur.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 Samaray, Cammy en uh, Olle, wat voor Christmas is you? Zou dadelijk het standpunt zien, dus maar eerst gaan we de nieuwe uh, chef special voor je draaien. En die single heet J'ai vie. Hier komt-ie. I've For the answer, but all I find is me. Oh my, it's got me on my knees. Selavy, I keep losing sleep. I'm looking for the answer, but only in my dreams. It sets me free. Chantique, my in my Wee wee, it's a tragedy. I can't be mad at you, so I'm mad at me.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 Uh, ja, ik ja. zag je vinger omhoog gaan. Nee, hadden, nee, nee, nee dat om. Dat het waar was. Oh, dat Ja, <laughs> dat hoorde ik ook. Dat hoorde ik ook. Ah. Hier is Santa Tell me. Santa Tell me, if you're really there. Don't make me feel it better again. If you won't be here next year. Santa Tell me, if you really care. Here next year, feeling Christmas all around and trying to play.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 Spelen, zat zij vaak voor de deur in haar stoel En ik kon me nou echt niet vervelen Het was vaak een gezellig boel Als het orgel de gracht op kwam rijden Was dat altijd voor iedereen feest Ook al waren het moeilijke tijden Ben er altijd gelukkig geweest Amsterdam, daar ben ik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 Dam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan. Maar in morgen ligt mijn verleden en al altijd die oude Jordaan. Maar in morgen ligt mijn verleden en al altijd die oude Jordaan. Peter Manier in Amsterdam, daar ben ik geboren. We zijn even lekker mee in de studio.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 Ja, het is uh, half drie. Als ik zou uh, me op de klok kijken. En dat betekent tijd voor het uh, weer. Heren en uh, research. Heren en uh, ja. research. Nee, <laughs> research. <laughs> ja, uh, ja, het is een beetje k-weer natuurlijk, Rob. De walking ja. neemt toe en er volgt regen. Mm. Heel verbazend. De zuidwestenwind neemt in kracht toe. En het is 8 tot 10 graden.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 Never too late for a wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates You're an and baby to hell with heaven's gate. There's not a moment too soon if it's never too, never too late. Was well, never. Shoot out the moon. We'll go dancing in great dust. You can keep your balloons. Be a wrong way, bright. Train gifts is the moon. If it's never too late.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 Jordan, Ellen en uh, Dan Clark en coming uh, Back for Christmas. Een lekkere kerstplaats van alweer een uh, aantal jaren geleden. Dit is Zandvoort voor jou bij je uh, tot aan zeven uh, uur vanavond. En wat we al zeiden, hè, we hebben heel veel mensen vanmiddag uh, te gast. Zo ook uh, Joyce die in de studio is. Uh, goedemiddag Joyce. Hallo. Hallo, helemaal vanuit uh, Brabant uh, hierheen uh, gekomen. Ja, het is best wel een eindje, maar jullie zijn zo leuk. Ja, kijk, kijk oh, zo, hoor, oh, zo horen wij dat graag. Dankjewel.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 Help Ga maar Oké Wacht even The winds are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 Je kan leren helemaal live hier in de studio bij Zandvoort voor jou. Zodanig gaan we verder praten met Joost, maar eerst even deel wispers.